Mika, Jean-Pierre van Rossum in een vorig leven beursgoeroe en verzamelaar van Ferraris haalt vandaag de voorpagina van de morgen. Van Rossum zou namelijk met een nieuwe politieke partij willen beginnen. Hij kan het politiek gekrakeel gewoon niet meer aanzien. Ja, is het een grap of komt er wel degelijk een tweede lijst Rossum? Jeroen Tijde trok voor ons naar Humbeek. daar woont Jean-Pierre van Rossum in een riante villa. De zijn mensen die vroeger met mij, twintig jaar geleden, in de partij zaten, die zijn komen aandraven met een, een knotsgek idee, moesten we je proberen van Tom Waas in de Senaat te krijgen. Dat is een veel grotere uitdaging dan daar een beetje rondlopen in de woestijn. Uh, en wat denkt je daarvan? En ik heb dan een keer gebaald, maar hallo, zie je dat zitten? Maar dat is daarbij gebleven. Nu, die mensen zijn wel bezig daarmee. Hè? Ik weet, ze hebben een twintigtal... Notware Vlamingen, die willen meedoen met hen. Maar dat is hun initiatief. Dat heeft niks met Verossum te maken. Ik, ik, ik heb geen zin om in het parlement te zitten. Wat zit er daar te doen? Hè? Ik heb in het parlement gezeten vier jaar. We hebben 3000 parlementaire vragen gesteld. We hebben een 150-tal wetsvoorstellen ingediend. Dat heeft dus aan de gemeenschap massa's geld gekost. Hè? Als je nu vraagt... Wat heb je eh, concreet gerealiseerd? Dan is mijn antwoord, wij hebben in een wettekst waar dat er in het Frans OE stond, aangetoond, dat moet en slash OF zijn. Dat is dus het allerenigste wat wij bereikt hebben. Dat is niet echt veel, hè? Nee. Hoeveel heeft dat nu gekost? Ben je dan bereid bijvoorbeeld om een nieuwe partij te helpen oprichten? Dat kunnen zij zelfs, hebben mij daar niet voor nodig. Jean-Pierre van Rossum heeft wel een bekende naam. Oh, ik denk moest ik op een lijst dan staan dat ik geen duizend stemmen niet meer krijg. Daar geloof ik niet. Wat ik wel geloof, dat is als ze met een partij opkomen, en het zouden nu verkiezingen zijn, dat het ongenoegen bij de mensen zo groot is, dat ze met de vingers in de neus neusgaten zeven tot tien zetels kunnen halen. Als je dat allemaal ziet, erger je dan echt? Nee, ik vind het ergerlijk. Ik vind het ergerlijk, als je ziet in Engeland zijn de verkiezingen en drie dagen later hebben ze regering. Hier, 254 dagen later, staan ze nergens. De staatshervorming die ze nu willen doen, daar zijn jaren voor nodig. Men moet toch realiseren dat je dat niet kan in een paar maanden en dat er wel geregeerd moet worden. Dus. We moeten zeggen, de wever, kijk jongen of het nu graag hoort of niet graag hoort. Maar we moeten nu een regering maken. En de plannen voor die staatshervorming, daar gaan we tijdens die regering, tijdens de volgende legislatuur aan werken. Het grote probleem is dat, hoe langer dat duurt, hoe meer dat ze elkaar wantrouwen. Ze kunnen niet meer samen door één deur. Hè. Wat zou je doen als je bij die mannen die aan het onderhandelen zijn, zou kunnen aanschuiven aan tafel? Wat een vraag. Het zal allemaal een klap in hun gezicht geven, denk ik. Ik ben zeer boos daarvoor. Nee. En dat komt nog bij. Het politiek klimaat, lijkt dat het nu is, heeft voor gevolg dat buitenlanders, buitenlandse bedrijven, die weigeren van nog nieuwe investeringen te doen in België. Zou jij gaan investeren in een land dat negen maanden lang geen regering heeft? Nee, dat kost dus de economie een enorm pak centen waarvan dat rekening over tien jaar betaald zal worden. Het is duidelijk ook Jean-Pierre van Rossum is de politieke impasse meer dan maar Zoals altijd staan de beste stuurlui nog steeds aan wal.